Het weer vannacht droog, overdag eerst zonnig, in de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. Het wordt 19 graden in het noorden en zo'n 25 graden in Limburg. Dit was het NOS-journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A20 Hoek van Holland Gouda, tussen de Keto Ketelplein en Gouwen. En op de A30 Ede Barneveld. Dan rijden daar vooral niet naar tussen Barneveld en knooppunt Maanderbroek. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 zone Ignore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 ZFM Zither